want ik ken die onderhandelingen niet en ik weet ook niet welke contracten er op dit moment zijn want je kan niet voor het ene het wel stellen en voor de ander niet terwijl je niet weet wat uiteindelijk de uitkomst van het contract zal zijn dus dat vind ik een beetje moeilijk begroten in dit geval nou misschien is het een voorstel om de wethouder even te vragen hoe dat zit met de onderhandelingen voor de kosten van de, voor de, degene die het strand pachten nou daar wil ik me bij aansluiten wethouder kan er kort iets over gezegd worden ja, voorzitter. De, concept, de conceptcontracten die zijn opgestuurd naar de strandpachters en wij wachten nu op een reactie. En de strandhuisjes? Hoe... Uh, wij hebben een contract tot 22 november 2010 met de federatie van uh, de, de huurders van de strandhuisjes. Uh, dat contract loopt dus dan af en uh, voor die tijd gaan we nieuwe onderhandelingen aan. En het streven, dat is om de bedragen te bereiken die hier genoemd zijn. Zij zijn, zij zijn op de hoogte dat daar een verhoging aan zit te komen. Alleen, ja, logisch, zoals iedereen, niemand wil een verhoging hebben. Dank u wel, portefeuillehouder. Meneer Kuiken, u had zich aangemeld. Ja, nou, ja, dus eigenlijk een Korte vraag. Dus in, in dit verhaal klinkt het dus logisch dat de strandpachters geen verhoging krijgen. Nee, maar ik snap dus niet waarom het dan voor het ene wel is opgenomen en het andere niet. Ja, ik, ik, zou, ik, zou toch, ik zou toch, voorzitter, het op prijs stellen als de gemeenteraad het college enige onderhandelingsruimte biedt... om uh, te komen tot uh, een, een, een redelijke afspraak met, uh, het zei, met zowel de strandpachters uh, als de huurders van de huisjes. Het is erg lastig om uh, te praten met een andere partij als je hier al uh, in de boeien geslagen wordt. U wordt niet in de boeien geslagen, u, gelijke monniken, gelijke kappen. Kijk, u verlangt van de, deze gemeenteraad, verlangt het college dat we allerlei verhogingen en extra dekkingsplannen voorstellen. En, dan, u, u heeft de middelen, u heeft de instrumenten, u moet het uitvoeren. En vervolgens blijkt gewoon bij een aantal punten dat het gewoon te laat gebeurt of niet gebeurt. En, en, en ondertussen moeten we wel andere dingen verhogen. Als het strandpacht, is, misschien al het verleden jaar, wat ook van volgens plan was, geregeld was. Dan hadden we nu misschien wel eh, anderhalve ton minder dekkingsproblemen gehad. En dan hadden we andere dingen kunnen doen. En dat, dat, dat vind ik dan jammer. Dus wij lopen niet voor de voeten. Wij willen gewoon doen wat je moet doen. Op tijd de dingen doen die er zijn. Als ik nou hoor van die strandhuizen. Dat is volgend jaar alweer. Nou dat wordt dus ook weer hetzelfde. Voorzitter, is dit een worden. derde ronde? Is dit een commissievergadering? Of mag ik toch eens vragen hoe wij ja. hier gaan discussiëren? Ik wil graag meedoen. Maar doe ik net of het een commissie is. En dan gaan we er vol in. Wat mij betreft niet. Maar die neiging heeft wel een aantal van u. Eh, want dit had in de commissie ook besproken kunnen worden, daar heeft u helemaal gelijk in. Dus ik dacht, laat ik iets meer eh, ruimte geven. Meneer Kuiken. Iets meer ruimte is nooit erg, alleen we moeten we er geen misbruik van maken. Klopt. Moet, het moet ook een beetje fatsoenlijk te behappen zijn, want nu loopt alles door elkaar, voorzitter. Ik ga toch maar even de amendementen na, want die staan op dit moment ter discussie, plus andere zaken die hier en daar genoemd zijn. Kijk ik maar eerst even naar het, het verhaal van het CDA. Het komt helemaal niet onsympathiek over. Alleen het probleem is natuurlijk wel... ...mijn wens op dit moment niet over te gaan... ...tot een verhoging van de tarieven naar 2,20 euro. Terwijl dat naar de mening van de Partij van de Arbeid... ...absoluut nodig is. Het is ook helemaal geen verrassing. Het is al, al anderhalf jaar bekend... Eh, ...dat we die kant op zouden willen gaan. En, en dat is niet een verrassing. Maar wij hebben altijd de gewoonte hier... ...om eh, dat soort zaken waar we toen over spraken dan weer, als het puntje bepaaltje komt... weer ter discussie te stellen. En dat vind ik niet goed. Uh, natuurlijk kun je dan altijd gaan kijken... naar, ja... hoe ga ik dat precies inrichten? Maar dat kun je pas doen als het volstrekt duidelijk wordt... Uh, uh, hoe die exploitatie eruit kan gaan zien. Welke maatregelen je genomen hebt. En als ik dan specifiek kijk naar, uh, naar het verhaal van het CDA... dan moet ik zeggen, ja, u zegt... in de huidige situatie voor de jaarschijf... is deze reserve voldoende... Maar dan moet ik toch tegen u zeggen. Ja, als die leeg is, dan, uh, dan hebben we toch een probleem met het weerstandsvermogen. Want dat maakt het wel een onderdeel van uit. Dus duidelijk, duidelijk, on ik heb het heel ja. duidelijk gezegd, want iedereen zegt... Ik, ik probeer alleen aan te geven dat er wel dekking is. Maar we hebben heel duidelijk gezegd... Het plan moet binnen een half jaar vastgesteld zijn en dan moet het bekend zijn. Dus het gaat helemaal geen jaar duren. Het moet... nee, nee, maar als wij dit weer voor uitschuiven... dan zie ik weer het bui hangen met betrekking tot het financiële gedeelte... Want dan krijgen we daar weer een eindeloze discussie over. En dan denk ik, ja, dan schieten we maar gaten in het geheel. Ook in het meerjarenperspectief. En dan denk ik, nou, daar zitten we helemaal niet op te wachten. Kijk, als u tegen mij zegt, als u tegen mij zegt, en als ook de VVD dat beaamt, dat we in januari een besluit nemen, dat ongeveer alles overstaat, behalve het feit dat we de parkeertarieven naar 2.20 uh, uh, verhogen. Dan zeg ik, nou, akkoord. Dan wil ik wel wachten. Maar dan wil ik wel graag die toezegging, want anders is het niks waard. Nee. Meneer Bluis, microfoon. Is de onttrekking nul en de toevoeging nul? Dus er gebeurt helemaal niks in 2010. Dus, dus het kan makkelijk. Ja, er is niks het, aan het kan handen. allemaal wel, maar u schuift het probleem vooruit. Het, voor, het financiële probleem schuift niet ja, vooruit. het probleem als, is, we, als we 450.000 euro minder vangen, dan hebben we toch een probleem. Nee, of niet? Ik schuif, dat ga ik niet naar voren schuiven. In 2010 ja. hebben we geen financiële Dan is het nul. Dat, het, dat staat twee keer nul. Dus er gebeurt niks. En in 2010 wordt het geregeld. Zodat het in 2011 het helemaal integraal geregeld moet zijn. Klaar. Ja. En dat vindt maar, het CDA ook. U bent toch met me eens dat we dan die 450.000 euro missen? Nee, dat missen we niet. Nee, dat nou. nee. Goed. Uh, u schrijft iets over betaalbare en concurrerende tarieven. Ja, dat, is, dat, dat vinden wij ook. Daar is niks op tegen. Alleen, kunt u mij aangeven op dit moment... wat betaalbare en concurrerende tarieven zijn? Want het klinkt wel mooi... maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Eén systeem voor heel geheel Zandvoort... Ja, het klinkt ook goed. Ik, ik zou er misschien best voor kunnen staan. Voor kunnen zijn. Maar ja, wat voor systeem dan? En u geeft een aantal zaken aan waarvan ik denk... Ja, daar, uh, daar, vind ik, daar kun je wel over, over spreken. Ik bedoel, uh, Daar moeten we misschien ook met betrekking tot het hele parkeerplan... nog van gedachten over wisselen. Ja, en de andere zaken die u noemt, die, die kloppen natuurlijk. En dan ga ik meteen maar over naar het verhaal van, uh, van de VVD. Uh, ja, het klinkt allemaal, uh, allemaal ontzettend mooi. Maar voorzitter, ja, ik ben toch ik wil graag een consistent beleid. En uh, met al deze verhalen schiet je gaten in de meerjarenbegroting. Dat op zijn minst. Dan denk ik, nou dat willen wij helemaal niet... ...want we verschuiven alleen maar het probleem naar de toekomst. En, uh, en er zijn de maatregelen die we moeten nemen in financiële zin... ...ook voor de bewoners, maar misschien ook voor de toeristen... ...en ook voor de forenzen, misschien nog veel heftiger dan ze nu lijken. Dus dat willen wij niet. Ik dan denk ik, waar is dat voor nodig? Dat, is, dat hoeven we helemaal niet te volgen. Uh, Uiteraard is het zo dat wij pas over die, laat ik zeggen, die differentiatie in de tarieven kunnen spreken... als het geheel helder is. Dus ja, ik vind dit gewoon op dit moment iets te snel. En bovendien is het inzicht nog niet volledig. En dan denk ik, nou, als dat volledig is... dan kunnen we hier onderling over spreken. Over, over moet je een nachttarief hanteren? Hoe gaan we dat inzetten? Maar we moeten wel wat meer weten. En om nu zomaar even bij amendement... dan maar even te zeggen van, dit gaan we doen... Daar kunnen wij dus niet achter staan. Want dat vinden wij zakelijk gezien en ook vanuit het bestuur van de gemeente een slechte zaak. Mevrouw Draaier. Dus u gaat wel voor gewoon zomaar verhogen. Zonder alles onderzocht te hebben. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Terwijl eigenlijk alle partijen al vier jaar al lang aangeven dat we dit niet willen. En dan is er vier jaar de tijd goed. geweest om gewoon hier naar te kijken en met een ander gebeuren te komen. Mevrouw wat Dreijen, constant genegeerd wordt de gemeente. is een interruptie. Kijken. Ik begrijp u niet. Is... U ja, gaat gewoon omhoog kijk. gooien en een kip met de gouden eieren. Het lijkt lachter. Het nee, lijkt of, of ik hier het college vertegenwoordig op deze manier. Nou, dat doe ik ook. Nou, ik vind ook dat het af en toe terecht is. Dat je het bestuur ook volgt. Want we hebben ze er niet voor niks neergezet. Er zit een heel ambtelijk apparaat waar alle mijn adviezen vandaan komen. En hier zitten 17 raadsleden die het stuk voor stuk allemaal beter weten. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Er is wel ruimte voor nuance. En die nuance bespreken we dat er hier. Er is ook zijn, ruimte nee. voor politieke keuzes. En die maken we hier ook. Dus dat vind ik ook terecht. Maar als u zegt tegen mij, we weten dat al vier jaar. Dan denk ik, nou, nee, dat is niet zo. Ik weet anderhalf jaar eh, dat wij met het te maken krijgen met een tarief. En dat we kennelijk met elkaar... Eh, 2007 hebben. gaf de wet een... Nou, dat is het toch al anderhalf aandacht. jaar? Of is dat iets langer? Ja. Dat, is, dat is anderhalf jaar. Nou, dan weten we dat, dat het uitgangspunt 2020 was. Nou, dan kunnen we inderdaad lang discussiëren of je dat... Per 1 januari 2010 moet... ...of per 2 uit januari 2011... ...wij vinden dat je dat moet volgen... ...en ik heb al aangegeven waarom. Meneer De Rode. Ja, meneer Kuiken, u weet toch ook dat de, onze fractie... ...en wel meerdere fracties hebben gevraagd... ...om steeds die discussie over die tarieven... ...dat we dat eens goed gingen bediscussiëren... Ja. ...en dan, u doet net voorkomen... Of, niet, ...of alles al is vastgesteld... ...dat we, dat nee. we met de hamerslag die 22 hebben vastgesteld... ...dat is toch helemaal niet zo meneer Kuiken? Nee, nee dat Kuik. is ook niet zo... Dat is wel jammer, want het was misschien wat duidelijker geweest voor eh, laat ik zeggen, het vervolg van het debat. Maar dat ben ik met u eens. Als het nog even mag, meneer de voorzitter. Maar u, u weet ook dat... Dat de gehele gemeenteraad een, een motie heeft aangenomen over het parkeerplan. Dat we daar iets met elkaar over gingen praten. Dat we het LDC in het integraal zouden meenemen. En dan zou het pas gekomen worden met de tarieven. Daar heeft u zelf voor gestemd. En nu doet u. Voorgestemd? Ja, dat is dus unaniem aangenomen. Daarom moest nee, het parkeerplan nee, nee. vorige week zo snel behandeld worden. Ja, dat was de nou, reden. oh, oh, oh. Oh, het was niet rijp voor behandeling, dat, dat is een gezegd. En dan moet u maar even kijken wat de griffie op papier gezet heeft over de reactie van de Partij van de Arbeid. En dan kunt u dat op die manier niet zeggen. Want als ze ik, als ik gaan zeggen, we hebben daar afspraken over gemaakt om het zo en zo te doen. denk ik, ja, ik ben bij een bijeenkomst geweest. Het is besloten, hè? besloten bijeenkomst om samen die amendementen te bekijken. En toen is er even stilgestaan bij het parkeren. Maar dat is toch heel wat anders? Dus daar hoeven we het ook helemaal niet over te hebben in het Nu, de interruptie meneer de voorzitter. Meneer Paap, ik hoorde het al een hele tijd uh, zo aan. Ja. En ik begin dat ook een beetje kwaad te worden eigenlijk. Nou. Een paar maanden geleden is er in commissieverband is er gesproken over die 220. Toen zijn de meeste commissieleden gingen akkoord. Daar heeft de uh, wethouder heeft, uh, dat op die manier ook waarschijnlijk meegenomen in zijn begroting. En gedacht van de raad gaat ook wel akkoord. En om nu constant maar weer over die 220 te blijven zeuren. Als je A zegt, moet je ook eens een keer B zeggen. En uh, het lijkt net of deze raad dan weer ja zegt, dan weer nee zegt, dan weer ja zegt. En dat gaat zo via door. En dat kan gewoon niet. We hebben gewoon besloten voor die 220. En dat moet er maar eens een keer gewoon blijven. De meeste commissieleden zijn akkoord gegaan. Dus we moeten er nou eens een keer mee stoppen. De meeste commissieleden. Meneer, ja, ik, ik lees het dan maar nog een keer voor wat de gemeenteraad op 30 juni 2009 heeft aangenomen. De parkeertarief vooralsnog te bevriezen op het niveau van 2009. Het punt op bladzijde 11 van de financiële kadernoten deel 2 en 1 vooruitloten om de nogte te vaststellen. Parkeerplan 2000 wordt de tarieven voor 2010 voor het parkeer op straat bepaald enzovoort enzovoort te schrappen. Pas na de vaststelling van het parkeerbeleid rond de parkeergarage LDC en het plan van aanpak ten aanzien van de exploitatie van parkeergarage LDC te komen tot gewenste tarieven aanpassen. Dat heeft de raad aangenomen. Dat is niet aangenomen omdat deze gemeenteraad zei van we willen 2,20. En dan snap ik ook het college weer niet, de wethouder niet, waarom er dan niet creatief daarmee wordt omgegaan en bij het behandelen van zo'n parkeerplan daarop ingespeeld wordt. Dat snap ik niet. En dat is besturen. Dan toon je hoe je besturen moet. En er wordt hier niet bestuurd, Er wordt voordat alleen maar doorgedrukt, oh, de raad zal het wel bestlikken. Ik vind het eigenlijk heel onbeschoft wat hier gebeurd is door dit college wat dat betreft. Want ik kan er ook eigenlijk kwaad worden om, en zo'n reactie helemaal... In bluis. Wat zit ik hier voor? U zit Goed. hier voor de begroting nee, nee, nee, 2010 nee, nee. en u bent een abonnement volgens mij aan het verdedigen. Goed. Wat over u een aantal onderdelen gaat. Ik, ik denk dat wat het betreft is er uh, genoeg gezegd over, uh, over de aanpassing van de parkeertrieven van de parkeergarage. En uh, ik ben het natuurlijk in die zin wel eens. Er zijn best kanttekeningen te plaatsen bij het hele verhaal en de presentatie van de parkeernota. <coughs> Daar waren we het wel over eens. Goed, ik kijk eventjes naar de andere amendementen, voorzitter. Het gaat even over aankleding van het toeristisch centrum, van de VVD... want we moeten daar ook uiteraard een standpunt over innemen. Ja, kijk, het is altijd zo, in, in zo'n hele begroting... het college heeft gekeken van waar kunnen we bezuinigingen realiseren... die het minste pijn doen... en dan moeten we dan ook nog een klein beetje verdelen over de begroting. Nou, dat betekent dus dat ook, laat ik zeggen, het toeristisch aspect soms... ...hier en daar in de picture is, om te kijken van nou, kunnen we daar niet wat temporiseren, kunnen we daar niet wat verminderen. Nou, dit was, er, dit was zoiets, voorzitter, en denk ik, in het totale verhaal begrijp ik dat. Dus we hebben daar ook geen moeite mee. Ja, ik kan wel tegen u zeggen, ik wil alles in stand houden, maar zo zijn we de komende jaren niet getrouwd. Zo lukt het niet, zo lukt dat niet. Dus ja, het, is, het klinkt aardig, prima, alleen, we hebben een probleem en we moeten bezuinigen. Keuze van het college, en ik steun dat, voorzitter. En dat moet ik dan maar even in relatie brengen met het verhaal over de strandhuisjes. Want u moet natuurlijk niet denken dat wij met plezier die strandhuisjes, dat wij de fikse verhogingen toepassen. Maar ze zijn wel erg laag en daar heeft de heer Bouwberg ook gelijk in. En zeker ook als je kijkt naar de parkeerkosten, voorzitter, dan is dat volstrekt realistisch dat het college deze keuze ook heeft gemaakt. Dus we kijken niet alleen naar het toeristisch gedeelte. ...van de aankleding, maar we kijken ook naar de strandhuisjes... ...en zo kijken we nog een aantal onderwerpen, andere onderwerpen kijken we naar... ...en dan wordt er een keuze gemaakt en dan denk ik, ja, ik begrijp dat... ...en natuurlijk kun je overal wat, wat van zeggen... ...ik vind het logisch, maar dat vind ik vanzelfsprekend... ...dat je, eh, laat ik zeggen, ook met de vertegenwoordigers van die strandhuisjes overleg pleegt... ...maar daar ga ik eerlijk gezegd ook van uit... Meneer Kramer, interruptie. Ja, ook, ook de heer Kuiken zegt dat uh, de drie voor de strandhuisjes laag zijn. Maar dan zou ik toch willen weten wat de heer Kuiken denkt dat die mensen betalen. Ja, voorzitter, ik heb op dit moment, dat zeg ik ook eerlijk, op dit moment heb ik niet al die, die stukken helemaal paraat. Maar ik, U zegt ik, dat ik, het laag ik weet, is. Ik weet, wel, ik weet wel in ieder geval dat datgene wat er aan de orde was geweest, dat dat wel erg meevalt. Ja, En zeker ook de verhogingen in de termijnen gezien, nou, daar, daar kunnen wij achter staan, het is niet anders. Dan nou, kijk ik naar de inkomsten van de huur van de, de parkeerhandhavers, voorzitter. Nou, ik, heb, ik denk dat, het, dat we dat dus kennelijk verkeerd begrepen hebben, als dat gewoon in de plaats komt van, nou, dan hebben wij er geen moeite mee. En dan denk ik, ja, als, de, als de heer Paap ook zegt, ik heb altijd gesproken over één personeelspot, en als u dat dan op deze manier wil oplossen, dan hebben wij er geen probleem mee. Dat was het wat u betreft, meneer Kuiken. Ja. Kijk nog even rond. Iemand anders voor dit debat nog? Ik meneer De Rode. Die, die ja, meneer ja, meneer Kuiker heeft Ode. alle amendementen doorgenomen... ...behalve uh, parkeerterrein De Zuid. Oh ja, sorry. Um, het is goed dat u dat zegt. En u dacht, dat doet u bewust. Ja, dat denk ik ook, want... Uh, ik, <lacht> nee, voorzitter, Ik ga er even op in, uh, oh, voorzitter. Okay. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, het, het kan toch niet zo zijn, voorzitter... ...dat er twijfels zouden kunnen bestaan... ...over toch de besluiten en de besluiten die wij genomen hebben. Volgens mij hebben we besluiten genomen. We hebben in ieder geval intenties uitgesproken in de hele gemeenteraad. En ik denk, dat is strikt klip en klaar hoe, dat, hoe het in elkaar steekt. En uh, ja, over een jaar is het einde verhaal. En Ik hoop niet dat er juridische consequenties aan verbonden zitten. Mevrouw Draaien, dat ben ik met u eens. Dus ja, ik, ik moet u zeggen, ja, waarom is, deze, waarom is dit amendement eigenlijk nodig... ...als we dat met elkaar hebben afgesproken? Dank u wel, meneer Kuiken. Meneer Rode, had u nog een andere vraag? De ja, ik wil er voor ook nog voor u een beetje een discussierondje over, over die programma. Want twee jaar geleden was er, lag er ook een klip-en-klaar besluit, meneer Kuiken. En toen is daar ook van afgeweken. Ja. En ik vind het een beetje gek eigenlijk dat er op 17 februari uh, iets een bmw advies is opgesteld. Daar wordt een contract opgesteld met alle handtekeningen van de wethouders uh, die geparafeerd hebben. En dan gaat het naar de expertant. ...en dat het nu nog, uh, nu nog niet terug is... ...en dat er nu nog wat opmerkingen zijn. Ik vind dat een beetje een vreemde gang van zaken. En ik zou graag willen weten wat bijvoorbeeld meneer Kuiken dan van die gang van zaken vindt. Want die is het zo op juridische handhaving. is toch een beetje valt, gekker... Het valt buiten het abonnement, uh, meneer De Rode... ...en bovendien uh, is het namens het college gezegd dat er nog een antwoord komt in reactie op de vraag... Ja, maar het dat is allemaal Sorry, meneer de voorzitter, het is zo makkelijk. Ja, we hebben het vanavond over, over, ook over het beleid voor 2010... En dan vind ik het zo makkelijk om daar te En het beleid van 2010 op dit onderdeel is dat de huidige situatie wordt gecontinueerd. Als ik u goed beluister en vanaf 2011, als ik u wederom goed beluister, het in eigen beheer zou moeten. Ja, maar het dat is, is toch, Het is toch zorgelijk dat daar nog geen handtekening onder staat. en Dat het al sinds februari en dat er hier geen bellen dat gaan Dat is op dit winkelen. moment niet aan de orde. 2006. Dat is toch, het ik vind het zorgelijk. Ja, dat zorgelijk. Daar is Hoe een visco schatting voor gegeven, meneer De Rode. is niet aan de orde. Nou, ik, ik, ik, ik vind het niet zoals we hier... We mogen alles over discussiëren en hier niet over. Het, het dat is al een paar, heel paar keer, een paar keer bediscussieerd en u vervalt in herhaling. En daar zeg ik nu nee tegen. En ik heb u een aantal alternatieven aangeboden met Podia. We zitten nu over de begroting te praten en niet over andere. Ja, maar hoeveel interpolaties wilt u van het CDA hierover hebben? 100 per vergadering. Nou, dan, krijgt u, dat dan krijgt u die. Goed. En vooral in wijsheid. Is daarmee programma 4 voldoende besproken? Misschien over die tarieven, want dat wordt heel daarna. Voorzitter. Meneer voorzitter er, er voorzitter, er is door de heer Kramer een paar keer gevraagd van uh, ook aan de heer uh, Kuiken. Uh, kunt, u, kunt u aangeven over welke tarieven u ten aanzien van de huisjes heeft. Misschien is het goed om het college te vragen welke tarieven dat zijn. Hoor de uh, Ja, Voorzitter, ik heb, uh, ik heb ze toevallig, want het, ik vind het eigenlijk een commissievraag. Ik heb ze toevallig bij de hand. Het strandhuisje dat betaalt nu 405,35 euro. Dat is per jaar en dan staan ze dus een aantal maanden. Ik geloof vijf of zes maanden. Dit zijn de tarieven. Plus toeristenbelasting. Hier bij wij een staan, waar 652 euro per jaar is. Ja, maar, maar een burger de vraag was, een burger betaalt ook allerlei heffingen en belastingen en allerlei zaken. De, verhuur, de vraag was: wat Dat de, is de huur. huur is van een toeristen, van ja. een strandhuisje. En daar geeft de portefeuillehouder antwoord op. Ja? Meneer dat is een wat ik Dank u voorzitter. Goed. Ik kijk nog even rond, maar volgens mij is het meeste wel gezegd en zelfs wel vaker. Dus we sluiten de behandeling van dit programma even af. Ik wil, ik wil van u dan weten, u als voorzitter van deze gemeenteraad, dat als de gemeenteraad een abonnement in meerderheid aanneemt over het parkeer, dat, dat, dat er niet naar gestreven wordt en dat, dat, dat u als voorzitter daar niet op toeziet dat het college daar wat zinnigs mee doet zodat we hier niet zitten eigenlijk voor spek en bonen. En dat het college eigenlijk alles ontwijkt wat de gemeenteraad besluit. Als wij een amendement aannemen vind ik dat het college dat moet uitvoeren. En als ze dat niet uitvoeren, dan moeten ze met argumenten komen waarom ze het niet uitvoeren. En dat gebeurt dus in en deze... Volgens zin. mij heb ik het college horen zeggen, middels Sportify tatus, dat inderdaad die 1 januari 2011 ook het uitgangspunt is. En... Niet meer, niet minder. Dus die heeft ook gezegd ten aanzien van dat abonnement... als u dat wilt. Prima. Over het, natuurlijk, over het parkeerabonnement. Hè. Over het parkeerabonnement. De, de, de tarieven. Wat, dat, ik, ja, daar heb ik het over. Over het, de tarieven. Dat, dat wij een abonnement als geme, gemeenteraad in meerderheid hier aannemen. En, en, dat, er, en dat de wethouder dan zegt... Ja, maar dat, dat, nou, wij doen eigenlijk het eigenlijk nog een keer overnieuw. Want hier staat eigenlijk hetzelfde in als wat daarin staat. En wijst de wethouder het weer af. Nee, de wethouder had gewoon moeten handelen. Die had die drie maanden de tijd gehad... of met ons in overleg hierover te gaan... en ons te overtuigen van zijn gelijk... of bij hem van zijn gelijk... maar er gebeurt helemaal niks. Nee, gewoon die begroting naar die raad sturen... ze zoeken het maar uit... ze zullen dat toch wel weer slikken. Dat vind ik geen manier van doen. En ik vind dat een motie van wantrouwen waard naar dit college... want het is niet de eerste keer dat er zo gehandeld wordt. Ik kan nog andere voorbeelden aanhalen... met de middenboulevard... met 600.000 euro is te gaan. Ik ben dat zat... Meneer Bluis, het is denk ik verstandig dat u ook even de tijdsverloop van processen in de gaten houdt. En deze begroting wordt door het college al in augustus in elkaar gezet. Zodat die uiteindelijk op tijd bij u kan komen en dan krijgt u een soort ontwikkelingstraject waarin zaken door elkaar lopen. En als u vindt dat het college, deze raad, niet goed van dienst is en u vindt dat zodanig ernstig, ja dan is het aan u om daar de consequenties uit te trekken. Wel heel erg, dat vind ik wel heel erg makkelijk. Want u, u, u zult als gemeen, u bent voorzitter van deze gemeenteraad. U heeft, u heeft twee, twee rollen. En die van de gemeenteraad en van het college. En dan had ik van u te horen wel gezegd. Goh, er had wel eens een brief bij mogen zitten naar de raad van jongens. Maar dit staat er wel in. Maar we gaan dit en dat doen. Het is hetzelfde als dat u een verkeerde brief naar, naar de burger stuurt? Ja, ja, de brief was al geschreven. Ja, tuurlijk, die begroting was al gemaakt, dat is logisch. Maar er is ondertussen een andere besluitvorming heeft er plaatsgevonden. Meneer, voor, meneer de voorzitter, ik zou graag een schorsing willen. Waarom wilt u een schorsing meneer nou, de voorzitter? Ik, ik wil een schorsing A, omdat ik nog eens goed wil nadenken wat u tegen mij net gezegd hebt. Um, en ik wil met mijn collega hier even over, overleggen. Hoeveel minuten? Een minuut of tien. Hij schorsen tien minuten. Ja, Joop... Schorsig uh, zat er een beetje aan te komen ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ze werden boos. Ja, <laughs> en terecht, denk ik. Als je inderdaad een amendement uh, niet uitvoert als college... dan zou je toch een gronde reden voor moeten hebben. En dit moet je kenbaar maken, denk ik. Ja, maar dat ging nu over het totale amendement wat er nu ligt ja. over parkeren... en wat in juni in een raadsvergadering ook heeft gespeeld. Ja, en daar is dus niks mee gedaan. Oh. Oké. Okay. En dat, uh, ik denk dat je, dat je daar inderdaad boos om kan worden. Ja. En uh, Helemaal als je het gaat ontkennen. Uh, niet helemaal gebeurt natuurlijk, maar het zit er toch wel tegenaan tekenen, denk ik, uh, ja. Don. Maar uh, uiteindelijk draait het dan toch om die 2,20 euro. Ja. Waarvan uh, eerder is gezegd, uh, we gaan dat nog even niet besluiten. <coughs> totdat alles bekend is <coughs> rondom de parkeergarage zodat we alles weten wat dat gaat kosten en opbrengen. Ja. Nou ja, exploitatie ja, dan. Ja. En dergelijke. En dan pas gaan we beslissen of die 2020 Ja, uh, je, reëel ik, is. Vind dat, ik vind dat logisch. En ook het voorstel om uh, alle Zandvoorters een, een, een, een, ja, wat zal het zijn een vignette te geven, vind ik ook logisch. Ja. Dat moet gewoon gebeuren. Ja, ja. Ik, ik woon in Nieuw-Noord. Ja, en een... ik zou het zo'n onzin vinden als er een parkeerregime voor Nieuw-Noord komt. Want nee, in nee. feite is daar een gaat, parkeer. Daar gaat er niet om. Nee, het gaat erom dat de Sandvoort is. ...in andere wijken kunnen en mogen parkeren. Daar gaat het om. Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, maar uiteindelijk is dit ontstaan, het geheel, in de Noordbuurt. Nee, in de Zuidbuurt bedoel ik. Ja, daar is mee begonnen. Uh, omdat daar een parkeerprobleem was. Ja, een capaciteitsprobleem. Ja. En dat is toen verzet naar andere wijken. Ja. Daar heeft men ook weer op Maar nu is de verkapte belasting. Het is uh, op deze een manier. groot gedeelte van, van, in ieder geval van de inkomsten van de gemeente. Ja. Uh, nou, ja, ik durf dat best te zeggen dat ik dat zo langzamerhand als een verkapte belasting zie ja, ja, ja. uh, en dat is, uh, ja ik weet niet of, of, uh, of dat nou een, een leuk uitgangspunt is, maar goed, daar kunnen wij niet zoveel aan doen Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, oké, okay. dat is een kwestie des politieks en niet ja, van ja, ons ja. in feite. Dat, uh... Nou, ik ben benieuwd waar, uh, waar uh, uh, het CDA mee gaat komen. Ik kan misschien wel een beetje raden, maar laat ik dat nog niet doen. Uh, wat mm -hmm. vind je van het de, de begin van de vergadering van Carlos uh, Simons van OPZ? Uh, had hij ja, het woord ik, moeten ik, krijgen? Ik vind het wel, want hij had duidelijk iets op zijn leven. Ja, maar aan de andere kant, er is een schorsing geweest en in die schorsing heb je dus andere informatie gekregen. Ja, ja. Uh, ja, nou, nou, en, zou ik bijna <laughs> zeggen. Nou, in, ja. als het belangrijke punten zijn, is toch de moeite waard om erover te praten. een praat. beetje ruimte. En ik denk dat, dat hij een behoorlijk item heeft. Want anders begint hij er echt niet mee. Nee, nee, dat uh, was duidelijk. Hij wel een beetje informatie erover. Maar niet meer dan een beetje. Uh, ja, nou ja, hij heeft andere informatie dan de wethouder. En ja, uh, dan de wethouder gezegd. Ja, nou, en, en uh, straks wordt er een uh, amendement uh, in stemming gebracht waar misschien. ...onjuiste informatie ja, in staat. En dat is eigenlijk een uh, politieke doodzonde. Ja dat, lijkt me wel. ja, dat lijkt me wel. Dus Ja, ik zou het terecht vinden... ...misschien aan het begin, maar oké okay, goed... ...ik zou het wel terecht vinden als hij in de loop van deze vergadering... ...in ieder geval zijn woordje kon doen. Dat ja, lijkt mij ook, ja. ja. Maar dat zal ook wel gebeuren, denk ik. Goed, nog een paar minuten en dan gaan we weer terug naar de, het raadhuis. Uh, Pascal, nog maar even een beetje muziek alsjeblieft. Zal ik dan. <laughs> Peter Gabriel, Tracy Chapman, Bruce Springsteen, and Yusun Door. This guy pretty saw the riders coming home.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 En dat hebben we gebruikt om even in alle rust even de, de, de zaken even door te nemen en weer op een rij te zetten. En uh, we gaan gewoon weer rustig door met de vergadering. Ik dank u. Dank u wel meneer Bluis. Dat betekent dat wij inmiddels zijn aangekomen bij programma 5, ruimtelijke inrichting en vernieuwing. Wenst één uur daarover het woord. Dus meneer Bluis, ik inventariseer eerst even. Programma 5, ruimtelijke inrichting. Kijk even, aan u het woord, meneer Bluis. Ja, het eh, programma 5, naar nou, onze algemene beschouwingen hebben we het meeste antwoord wel gekregen. Nou ja, over die, die eh, kustverdediging en dat, dat geld in reserve houden. Dat is ons dus meer ingegeven vanuit het, het feit. Uh, wij geven er ook een andere naam aan. Hè? We geven aan dat potje ook een andere naam. Omdat we zeggen het is niet alleen voor kustverdediging. Het is voor de ontwikkeling van de kust. En omdat wij zien. En als we dan kijken toch naar de structuurvisie. En, en de ontwikkelingen eromheen. Zijn, nou, wij verwachten dat we daar gewoon extra geld voor nodig hebben. En als je de take force neemt. Waar ook weer leuke dingen in zaten. Dan moet er geld voor komen. Als we een, die plankier willen realiseren. Moet er geld voor komen. Volgens ons is dat allemaal niet opgenomen in midden is volgens mij een beetje een onderdeel van de, de structuurvisie. En dat is ook onze, wat, een van onze opmerkingen over deze begroting. Wij vinden dat het college uh, daar gelden voor had moeten reserveren. En eigenlijk zien wij in die 150.000 euro zien wij dan dat we dat bedrag daarvoor bijvoorbeeld zouden kunnen gebruiken. Dat is een, in die strekking moet u onze abonnementen ook zien dat er gewoon geld voor de toekomst moet zijn... Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Um, dus dat ten aanzien van dat abonnement. Um, dan ten aanzien van de, nou, de, de grote plannen. Die staan er allemaal weer in. En ja, dan kijk je van, uh, hoe gaan we dat nou weer verder doen? Want waar wij natuurlijk benieuwd naar zijn, ik heb er ook vragen over gesteld. Die is bij de wet aan de binnenkant. De strekking van de vraag is van, ja, hoe gaan we nu het komende jaar, groot begroting 2010, verder met de middenboulevard? Wat, wat, welke inzet, welke energie gaat de, de ambtelijke organisatie daarin in steken en hoe wordt dat dan vervolgens, uh, vervolgens afgedekt? Want in de begroting is geen extra personele ruimte opgenomen daarvoor, dus dat, dat zal waarschijnlijk gedekt worden uit de beroemde grondexploitatie. En dan ben ik weer benieuwd in hoeverre is er nu nog ruimte in deze grondexploitatie om het komende jaar door te komen en komt er dan, dan misschien nog een separaat voorstel voor? En datzelfde geldt denk ik voor de andere projecten, maar die zijn nog zo ver weg dat ik denk dat het dat maar een problematiek is die we moeten bespreken in het nieuwe, nieuwe college. Ik dank u. Dank u wel meneer Bluis. Iemand anders nog? Bielan. Dank u wel voorzitter. Ja, het voorstel om het budget voor de kustverdediging... maar dan als kustontwikkeling te behouden, is sympathiek. Maar we moesten bezuinigen. En uh, wij wilden ook geen voorschot nemen op die dingen die komen gaan. Als wij, en ik weet niet of de brief die er binnenkort bij ons binnen gaat komen... ...en bij de gereputeerde kruiskouw die u al heeft bereikt... ...maar daarin is dus het jaar van 2016 genoemd als toetsmoment... ...om te kijken of Zandvoort, wat nog wel op dat hoofdwaardebeschermingsprogramma blijft staan... ...of dat dan nog steeds zo veilig is als dat het nu volgens de nieuwe normering nog uh, blijkt te zijn. Uh, helaas, we moeten bezuinigen, maar er zijn ook perspectieven. Uh, u uh, vraagt even naar van hoe gaan we nou verder met structuurvisie en uh, middenboulevard... Uh, wat betreft structuurfysiek komen wij in het komend jaar met uh, voorstellen gewoon naar u toe. Uh, waarin wij dus uh, bijvoorbeeld ten aanzien van een haalbaarheidsonderzoek. En dat haalbaarheidsonderzoek haven is dus in feite uh, eigenlijk een beetje wat uh, u uh, al bij voorbaat wil reserveren. Komen wij nog naar u toe. Uh, maar dat zijn dan aparte voorstellen. Uh, u heeft het goed geraden. Het, uh, het leeuwendeel zal uit de Greks ...moeten worden gefinancierd. En dat kan ook uit de GREX worden gefinancierd. Want eh, het is geen geheim. De, er wordt nog steeds van uitgegaan dat de GREX eh, in ieder geval eh, op nul zal kunnen uitkomen. In ieder geval. Eh, als u dan eh, vraagt van hoe zit het precies met eh, de budgetten... Wij hebben voor en Bulevard toch 40.000 voor 2009 specifiek. En voor een cultuurtraject, dat, dat, ik spreek even voor mijn beurt, wordt u in de Beraap nader over geïnformeerd. Is er dus ook dat bedrag voor beschikbaar in 20, 2010, 50.000 euro. En dat is een traject wat niet was voorzien in de Greks. Dus daar zijn dus bepaalde bedragen waar wij de, de wel rekening mee moeten houden. Um, Zoals het er nu uitziet is er dus een bedrag van voor 200, 2010 van 179.000 euro aan plan- en ontwikkelingskosten geraamd. En dat is dan voor diverse interne medewerkers. En daarnaast is er een bedrag van 98.000 nodig voor inhuur en inzet van derden ik, zit eigenlijk, ik wil u daar dan apart in een brief nog wel eventjes goed over informeren... ...maar de achttiende spreken wij hier uitvoerig over... ...en als het u uh, um, goed is dat we dat de achttiende eventjes met u allemaal doorspreken... ...omdat ik zit ook met een beetje het probleem... ...hoe wil de raad verder zijn rol zien? He, niet alleen heeft u het bestemmingsplan Middelboulevard aan u gehouden... He, ...en ik kan me voorstellen, en u bent er zeker een voorstander van... ...dat niet alles aan u gehouden hoeft te worden... ...dus dat het college ook een, een deel van de taken neemt... Maar we moeten ook nog even uitsluitsel geven over de regisseurfunctie en hoe we dat zullen inkleden. En daar rollen we dan weer die bedragen uit voor. Dus als u het goed vindt, zullen wij dan op dat moment daar opening, of uh, in ieder geval overzicht van zaken geven. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee uh, voldoende de vraag van de heer Bluis heb beantwoord. En het door meneer Bluis genoemde abonnement, wat is uw advies namens het college? Sympathiek, maar eh, zouden we niet willen steunen. Meneer okay. Bluis, wilde u nog iets aan het debat gaan toevoegen? Nee, nee. Nee, we nee, doen het dan. Ander. Anderen, Anderen voor het debat. Heeft op heeft de partefijhouden gehoord. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar programma 6. En dat is het programma bestuur- en dienstverlening. Wie wenst daarover het woord? Meneer Baber-Vilsom. Meneer Bluis. Goed, dan gaan we in die volgorde. Meneer Baber-Vilsom. Dank u voorzitter. We hebben bij voor dit programma onderdeel twee amendementen. Ik hoor van mijn buurman drie, maar dat moeten we dan nog even uh, uitmikken welke dan de derde is. Uh, in ieder geval um, beginnen wij met een amendement dorpsgesprekken. En dat heeft te maken met het voornemen zoals het op pagina 64 van de begroting is uh, aangeduid. Namelijk om de dorpsgesprekken te staken. Um, wij hebben uh, de volgende overweging. Uh, aangezien dit voornemen zoals bij de commissiebehandeling werd aangegeven uh, door u... ...in de gebruikelijke overleggen zouden worden ingebed. En het initiatief tot die dorpsgesprekken in de tijd werden genomen omdat dit niet gebeurde. Dorpsgesprekken bovendien op een andere wijze worden vormgegeven dan zoals in de inspraakverordening is voorzien. Het eerste dorpsgesprek met het thema Zandvoort schoon voldoende aanleiding tot voorzetting geeft. Wij daarom onwenselijk vinden om dit initiatief nadat er slechts één dorpsgesprek heeft plaatsgevonden al te beëindigen... Wij stellen voor om te besluiten om vanwege de mogelijkheid... om op een andere dan gebruikelijke manier met burgers te kunnen overleggen... de dorpsgesprekken niet te staken, maar voor te zetten... en de kosten ten laste van, de, van het positieve saldo van de begroting 2010... of, indien dit niet toereikend is, ten laste van de algemene reserve te brengen. Um, het tweede amendement betreft uh, 6.2 Centrale Bali. Dat heeft te maken met hetgeen wat op pagina... 61 van de begroting is opgemerkt, eh, namelijk dat er in de begroting een taakstelling tot heroriëntatie van de openstelling van de centrale balie en receptie is overgenomen. Eh, de periode van openstelling van de centrale balie en receptie bij uitstek de mate van dienstverlening aan de burgers markeert. markeert Vooralsnog niet is gebleken dat de ...e-dienstverlening, oftewel dienstverlening via internet... ...tot een kortere openstelling van de centrale balie en receptie aanleiding geeft. Er nog geen mogelijkheid is geschapen om bijvoorbeeld door middel van een computeropstelling... ...in de centrale hal diensten aan te kunnen vragen, dan wel af te nemen. Totdat blijkt dat kortere openstellingen van de centrale balie en receptie mogelijk zijn... ...deze openstelling op het huidige niveau te handhaven stellen voor om te besluiten de taakstelling met betrekking tot de heroriëntatie... van de openstelling van de centrale balie en receptie te laten vervallen... en de kosten ten laste van het positieve saldo van de begroting 2010... of indien dit niet toereikend is, ten laste van de algemene reserve te brengen. En dan wil ik even aan mijn buurman vragen. Wil ik... Ah, internet kan eh, begrijp ik. Dan neemt mijn buurman dit nu even over. Als u dat goed vindt, voorzitter. Minister Simons. Voorzitter, dank u wel. Dat is namelijk ongenummerd van 1-1, eh, dat is dan 6-1 geworden. Dus het zit vooraan bij de amendementen. Vandaar dat we ook even op zoek waren naar dat, dat derde. Siebels, het is 6-3 geworden. 6-3, oké. Dan gaat iedereen bij 6-1 kijken en dan kunnen ze u niet volgen. 1-1 is dus 6-3 geworden. Ja, en op uw exemplaren staat waarschijnlijk nog 1-1. Ja. Ja, ja, inderdaad. Voorzitter, dat gaat over internet. Uh, we hebben als stelling dat de een verschuiving waarneembaar is van de fysieke naar de digitale economie. Dat digitaal alles is wat te maken heeft met internet, mobiele communicatie, webpimpels, e-book readers, leren van internet en via internet. Uh, en dat internet ongebonden is aan afstand... De digitale economie is een opkomst en daar zit groei en bedrijvigheid in. Met andere woorden, wij zien daar kansen voor het lokale bestuur... ...om internetverbindingen zodanig te faciliteren... ...dat in Zandvoort voor de bezoeker, mogelijk ook voor de inwoner... ...gratis internetten mogelijk wordt. In diverse gemeenten uh, vindt dat al plaats en in het abonnement staat dan te besluiten... Een onderzoek in te stellen en het college op te dragen dit te doen uitvoeren en aan de raad te rapporteren op welke termijn en met welke financiële consequenties het faciliteren van gratis internetverbinding in Zandvoort mogelijk zou zijn. Shh, shh. Bij dit onderzoek alle denkbare marktpartijen te betrekken en reservering te maken van maximaal 20.000 euro ter uitvoering van het onderzoek. ...en de kosten te lasten te brengen van het positieve saldo van de begroting 2010... ...of indien dat ontoereikend zou zijn, te lasten van de algemene reserve. Tot zover onze drie eh, abonnementen, voorzitter. Dank u wel, uh, meneer Simons. Meneer Bluis. Ja, uh, in onze algemene beschouwingen uh, hebben we niet zo gek veel erover gezegd. Het enige wat we constateren, dat, dat we alleen maar... Uh, Steeds meer organisatie en mensen nodig hebben om in die, die, die samenleving die handhaving en die regelgeving voor elkaar te krijgen. En dat wij als CDA toch denken dat, dat, dat we dat moeten gaan doorbreken door op een andere manier deze zaak aan te pakken. Ik denk dat er, en daar zou ik uw visie wel eens over willen weten, dat, er, dat we beleidsvrijheidsruimte genoeg hebben om het in te richten en te organiseren zoals we dat zelf willen. Ook met, met, met, met verordeningen en, en, enzovoort en ja, ik denk dat het op een andere manier uh, beter zou kunnen en anders zou moeten kunnen. En dat, dat het minder wordt in, in plaats van meer. En wat er nu is staat overgaan, oh, we, we willen het beter doen, dus het wordt alleen maar weer meer. Je moet denken van, hoe kan ik het op een andere manier doen? Misschien uh, dat, uh, dat u daar... ...ook ideeën over hebben, wij hebben dat zeker, dus dat zouden we graag van u willen vernemen. En de andere kant constateren we dat de politieke agenda, als je het hebt over brandweer en politie... ...vroeger waren dat punten die, die waren altijd heel belangrijk op de agenda van de gemeenteraden. Het komt steeds verder van ons af te staan. En in, wij hebben ondertussen het idee dat we er eigenlijk helemaal niks meer over te vertellen hebben. Dat we alleen nog maar budgetten hoeven te beschikking te stellen. Uh, is dat een tendens die u ook ziet... Of moeten we daar met z'n allen wat aan doen dat we dat anders gaan benaderen? Is dat iets voor nu of is dat iets voor, uh, voor de nieuwe raad? Dat zou ik ook graag willen weten. En dan op de abonnementen. Ja, dat van het internet ja, onderzoek laten doen naar gratis internet. Ja, ik denk dat het niet aan de gemeenteraad van Zandvoort is om dat onderzoek te laten doen. Ik denk dat op termijn internet gratis wordt. Alleen de dienstverlening die erbij komt, daar moet, moet steeds vaker voor betaald worden. En, en, en die kant zal het opgaan ik denk over drie, vier, vijf jaar is het internet gratis maar alle diensten die je afneemt kosten geld in bepaalde mate ik hoeft maar naar Google te kijken hoe ze, met een, hoe ze aan hun geld komen en dan weet u welke kant het op gaat en dat is, zijn marktwerkingen waarvan wij denken dat het niet aan de gemeenteraad van Zolven is om daar geld voor te beziging te stellen en zeker niet voor een onderzoek van 20.000 euro daar kan ik me niet veel mee voorstellen uh, die doorgesprekken lijkt het ons wel goed om die gewoon, in, gewoon verder in stand, te, in stand te houden en het andere abonnementen ben ik even kwijt waar ga je dat de? oh de Bali ja, ja ik denk dat ik was eerst bang oh god dan gaat die avond Bali eruit maar dat was helemaal niet de bedoeling begreep ik dus ik, ik wacht eerst dat voorstel wel af ik denk dat er dat de bezetting van die Bali niet de hele dag door, dat het dat, dat, uh, 100% bezet is dus ik denk dat, uh, dat men ernaar heeft gekeken van dat we misschien de, de openstelling uh, op wat andere momenten kunnen doen. Maar daar moet wel natuurlijk naar gekeken worden. Wanneer, misschien heeft u dat wel gemeten. Meneer, hoe is die bezetting verdeeld? Is het vooral smorgens? Mensen die eerst nog even naar de gemeente gaan voordat ze naar hun werk gaan? Of is het juist avonds? En nou, misschien dat u daar wat over kan zeggen. En als u ons tevreden stelt, dan hebben wij geen behoefte aan uh, om dat punt te schrappen. Dan mag u dat voor ons uh, als een kleine bezuiniging meenemen. Dank u wel uh, meneer Bluis. Anderen nog? Bij nader instantie? Dat is niet het geval. Dan zal ik uh, ingaan op hetgeen is gezegd en heel kort ietsjes uh, van mogelijke richting aangeven waardoor meneer Bluis is gevraagd. Want, uh, Voorzitter, bij... bij interruptie ook de vragen van gisteren die zijn blijven liggen, weet u nog? Nee, helpt u mij eens even. Welke vragen zijn blijven liggen meneer Kuiken? Nee, serieus? Er is. Er is uh, ja, ik heb twee dingen gevraagd, moet ik even denken. Uh, dat ja? ging over uh, dat, dat amendement van, uh, van de VVD, wat hiervoor ligt. Ja, maar dat komt, bij... en... komt straks. Ja, want daar had u het denk ik op gedoeld, hè? Ja, oké. Okay. Nou, als, als, als u nog een vraag te binnen schiet, dan meldt u zich, neem ik aan. Dit was geen vraag, meneer Rion van Poorten. Okay. Uh, mag Mamie... nee, voorzitter. Ja. Nee, u heeft gelijk. Ja, die, die, die visie. Je ziet een aantal uh, ontwikkelingen ook in overheidsland. En dat is deels omdat een wens is, maar deels ook omdat uh, de Europese druk daarin, uh, om het zomaar eens te zeggen, in goede zin het woord druk gaat toenemen. Er ligt een uh, Europese dienstenrichtlijn en er is een zogenaamde Lex Positivo. En eigenlijk zeggen die beide uh, richtlijnen dat je. Heel gericht afspraken moet maken met inwoners binnen termijnen. Ik zeg het nu even heel zwart-wit, maar dat is de lijn en de intentie. Dat als je dan die termijnen afspreekt en je komt er niet na, wordt geacht die toestemming te zijn gegeven. Je ziet ook dat, uh, en dat is de wet dwangsommen die recent is ingevoerd, dat is eigenlijk diezelfde richtlijn, diezelfde kaders. En de kunst is natuurlijk dan om het daar niet op aan te laten komen, maar vanuit uh, gedrag en houding, met graagte gewoon die verzoeken tijdig te behandelen. Soms heb je dan wat werkdruk. En ook zodanig die hele verordeningssystematiek te gaan plannen. En u krijgt daar, ik denk volgende maand, een eerste voorbeeld van... ...met de gewijzigde algemene plaatselijke verordening. Waarin één voorbeeld staat hoe het zou kunnen. En ik beschouw dat meer als try-out. Waarin we bijvoorbeeld voor evenementen gaan zeggen... ...tot 300 bezoekers is die vergunningsvrij. Je hoeft alleen maar te melden. Je moet dan aan die en die regeltjes voldoen... Dat betekent dat we in handhavingstechnische zin daar iets actiever in moeten zijn. En dat we dan een dag of 10, 12 hebben om te checken. Is het risico gevoelig? Past het in het algehele beeld van dat weekend? Dat legt op ons de plicht om dat actief te doen. Zo niet. En denken wij het is toch een gevaar? Dan is er een vangnetbepaling die zegt, dan kan ik hem verbieden. En in 99 van de 100 van die evenementen op dat niveau... Ik verwacht zelfs dat we met een paar jaar dat aantal kunnen op gaan krikken. Maar ik wil dat ervaringsgewijs gaan ervaren. Uh, proefondervindelijk gaan ondervinden. Ja, ik zeg hetzelfde volgens mij. In, in, mag ook, nog ook een mooi woord. Om eens te kijken van kunnen we dan inderdaad de regeldruk voor, die, met name die groep vrijwilligers, die dat toch hier in dit dorp heel actief doet, zo minimaal mogelijk maken en echt op de. Datgene gaan sturen waar het werkelijk om gaat. En dat is het gevaarsaspect. Want heel veel evenementen, dat gaat hier betrekkelijk zonder gevaar. Tenzij we in een weekend een cluster van te veel evenementen hebben. Want we hebben nou eenmaal een beperkte politiecapaciteit. Maar dan moet je het weten en dan kan je daarop gaan reageren. Nou, Daarbovenop gaat komen een soort middencategorie... die ook een soort standaardmatige aanpak krijgt, en daarbovenop de zware categorie. Want dan praat je maar over een beperkt aantal. En dat kun je in veel meer zaken gaan doen. Dat zie je ook op het gebied van uh, uh, sociale zaken, van uh, subsidies in de landen. Nou, daar gaan we steeds meer, denk ik, in verder, in die lijn. En ik denk dat dat een goede lijn is. En terwijl meneer Bluijs dat verhaal liep, dacht ik bij mezelf... ...het is misschien een mooi moment om met uh, de nieuwe raad... ...daar is in mei, juni, misschien september... Gewoon eens een, een ronde tafelgesprek over te gaan hebben, hoe we dat kunnen zien. Wat de ideeën daarvoor zijn, wat de verwachtingen daarbij zijn. En dat we iedereen daar eens in meenemen en elkaar daar eens in verder helpen. Zo stel ik me dat voor. Niet om u te kort te doen, maar we moeten ook keuzes maken en prioriteiten stellen. Ook voor het bestuur. Datzelfde geldt eigenlijk voor politie en brandweer. Ik realiseer mij dat het voor uw gevoel absoluut meer op afstand gaat staan. En ik, ik loop daar soms ook tegenaan van... hoe kan, krijg ik u toch betrokken bij al die processen? Want voordat je het weet... loop je zelfs denk ik ook eh, af en toe eens even te hollen van... wat is er ook alweer ontwikkeld en wat is de lijn? Ja. Ik heb ze wel op mijn netvlies. In ieder geval één keer per jaar is het zo... dat de teamchef hier, hier komt en u de portefeuillehouder en de teamchef... kunt bevragen op de prioriteit voor het komend jaar. Dat ziet u als de belangrijkste zand voor zijn prioriteiten. Dat stemmen we hier ook af. En over het algemeen zitten we... ...in die samenstelling op één lijn. Ik hoor geen verrassende dingen en u ook niet... ...en dat is goed, want dan hebben we hetzelfde beeld. En kijken we ook even terug naar het voorgaande jaar... ...hebben we het goed gedaan of niet? Um, en af en toe krijgt u van mij een korte mededeling... ...of een memo op politiegebied. Nou, op de lijn daarvoor geldt... ...en dat is hetzelfde voor de brandweer... ...dat daar de samenwerking van alle partners in die samenleving... ...nog geïntensiveerd gaat worden... ...en die lijn gaat door. En voor de brandweer geldt datzelfde... En ook, wat je ook kunt doen, maar ik stel me ook voor om dat met de komende raad te doen... ...dat we eens gewoon, is ook daar weer hard op gaan denken van hoe krijg ik u nou betrokken bij dat soort dingen... ...zonder dat u in details gaat vliegen, want daar zit eigenlijk niemand op te wachten. U ook niet volgens mij. Maar dat u wel het gevoel heeft dat er nog iets gestuurd gaat worden. Daar speelt wel tussendoor dat volgens de wetgeving uiteindelijk de burgemeester eindverantwoordelijk is. Voor alles wat speelt. Dus in die zin is uw positie wel iets anders... U bepaalt voor de brandweer, bent u budgethouder uiteindelijk. Dat beslist de raad. En daarmee zal ik zeker het komend jaar ook komen met een aantal voorstellen... om te kijken hoe houden we die brandweer be betaalbaar Zonder echt afbreuk te doen aan veiligheidsaspecten. Want daar zit nog wel wat discussieruimte in. En daar zie ik ook wat nieuwe lijnen landelijk komen. Over alarmeringen, dat het anders zou kunnen. U heeft dit jaar en vorig jaar gemerkt dat wij een aantal loze meldingen hebben aangepakt. Daarvan kan ik u ook zeggen dat dat echt resultaat gaat geven en ik zeer onder de indruk ben van de pensioenhouders, restaurants en dergelijke, hoe die dat ook opgepakt hebben en die ook zich dat veiligheidsaspect daarin heel goed realiseren. Dus dat is mooi. Maar al die lijnen uh, lopen allemaal en het gaat er uiteindelijk om dat portefeuillehouder en raad die visie delen en dat wij dat dan constant in de uitvoering bijveilen. Maar ook dat zie ik me zo op dat moment voor en ik hoor wel wat u daarvan vindt. De abonnementen. Dorpsgesprekken. Ik heb daar in de commissie volgens mij iets van gezegd. Ook met een aantal alternatieven. En dat maakt dat ik het standpunt wat ik daar heb verkondigd eigenlijk handhaaf. Maar het is aan uw raad wat u daarmee verder wilt. Centrale Mali. Hoezeer ik ook begrijp wat de OPZ hier zegt. Ik vind het niet verstandig als u dit abonnement overneemt. En waarom niet? Voor mijn gevoel slaat u de discussie op voorhand al dood en geeft u mij geen ruimte om werkelijk alle alternatieven te gaan bekijken. En als ik u een aantal van u gisteren heb gehoord, en u heeft mij zelf ook gehoord, dan komen er een aantal ontwikkelingen aan die maken dat ook op dit punt er wel eens ingrijpende besluiten kunnen volgen. Want als je ingrijpend.